met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een van de grootste Russische olieraffinaderijen aangevallen. De raffinaderij ligt in het noordwesten van Rusland... op zo'n 800 kilometer van de grens met Oekraïne. Beide landen bevestigen de aanval. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Oekraïne verdedigt zich door vooral olieraffinaderijen in Rusland aan te vallen. De raffinaderij die is geraakt verwerkt jaarlijks zo'n 20 miljoen ton olie. In de Mexicaanse staat Yucatan zijn 15 mensen omgekomen bij een zware kettingbotsing. Volgens Mexicaanse media gaat het om een van de dodelijkste verkeersongevallen in de regio in de afgelopen 50 jaar. Bij het ongeluk waren onder meer een vrachtwagen en meerdere auto's betrokken. Volgens ooggetuigen verloor de bestuurder van een van de voertuigen de controle en belandde op de verkeerde weghelft. Meerdere auto's gingen door de botsing in vlammen op. Het Israëlische leger heeft gisteren zeker 32 mensen gedood in Gaza stad, onder wie 12 kinderen meldt het Sifa ziekenhuis waar de lichamen zijn binnengebracht. Bij een van de aanvallen kwam een gezin van tien personen om het leven. De afgelopen dagen heeft het Israëlische leger de aanvallen op Gazastad verder opgevoerd. Volgens de Palestijnse burgerbescherming in Gaza heeft Israël de afgelopen dag meer dan 6.000 Palestijnen dakloos gemaakt door hun woningen te verwoesten. Mexico wil een uitgebreid onderzoek naar de dood van een man die werd neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het gaat om een Mexicaanse man die vrijdag bij een verkeerscontrole in de buurt van Chicago staande werd gehouden. Toen hij probeerde te vluchten zou hij hebben ingereden op een agent van ICE die vervolgens werd meegesleurd. De agent zegt te hebben geschoten uit zelfverdediging. Naast Mexico heeft ook de gouverneur van Illinois om een onafhankelijk onderzoek gevraagd naar de dood van de man. Het weer op een paar plekken is er nog kans op een bui. Verder is het droog en zonnig deze ochtend. In de middag neemt de bewolking toe en kan in Zeeland wat regen vallen. Het wordt vandaag maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9. Amstelveen richting Alkmaar voor knopend Velsen 10 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knopend Kooimeer en Uitgeest 10 minuten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 Like the seasons, he'll come and he'll go, just as free. Leuk dat jullie weer luisteren naar ZFM Jazz. Het uh, wel bijna langslopende jazzprogramma op de Nederland, Nederlandse radio, denk ik. Uh, elke week, zondagochtend, gebracht vanuit de studio in Zandvoort Live. En vandaag samengesteld en gepresenteerd door Mr. Brightside, Edward Rauhorst. De aftrap werd verricht door Sarah... <coughs> Sorry... Uh, Samara uh, Joy. Uh, ondersteund door de Big Band van Christian McBride. Het uh, album Without Further Ado, Volume 1, markeert uh, Christian McBride's vierde Big Band-album net uitgekomen. Uh, um, ja, het is echt een uh, heel uh, gevarieerde. Uh, die van de mainstream jazz gaat naar de moderne rhythm and blues en funk. Met ook nog eens een bijdrage van Sting en Andy Summers samen. Nog voordat ze elkaar in de rechtbank in de haren vlogen onlangs over royalties uit het police tijdperk. Ons programma vandaag is net zo uh, gevarieerd. Gaat ook van de mainstream naar wat uh, zijstromen van de Jazz in het Tweede uur. Legend Jazz, funky stuff. Dus uh, blijf aan je toestel gekluisterd. Komen we snel alweer bij het uh, volgende nummer. Um, Marco Marcello, moet ik zeggen. Carelli is een uh, drummer uit de Amerikaanse jazz scene. Een jonge drummer, 24 jaar, jong pas, maar al een veelgevraagde muzikant in die scene. Uh, niet alleen een goede drummer, maar ook een goede componist. Het album First Impressions, met de negen originele songs, gaat van de bebop naar de Latin Boogaloo, en ook smeuïge melodieuze um, um, ballads. Een echte hele leuke... Plaats. Dus ga luisteren naar die Marco uh, Carelli. Marcello Carelli moet ik zeggen. I can see the glimmer. Um, heet het nummertje wat je gaat uh, beluisteren. Uh, Bob Mincer, de tenoorsaxevernist. De welbekende saxofonist, En Russell Ferrante doen er onder andere op mee. Geleuke plaats, Marcello Carelli. I can see the glimmer. The rain En you open them, dear, I'll be near. Close your eyes. Close the heavens to us. Close your eyes. Close your eyes. Nogmaals, welkom bij ZFM. Jazz. Mijn uitzending van vandaag is eigenlijk een soort van vervolg op uh, mijn vorige uitzending. Dus ik doe wederom een greep uit albums die dit jaar 2025 zijn uitgekomen. We gaan daarbij, zoals ik al zei, van de mainstream naar de zijstromen van de jazz in het uh, tweede uur. Het uh, album van Marcello Carelli, First Impressions met het noemetje I Can See the Glimmer, werd uh, gevolgd door de Birdland Big Band met uh, Nicole Zuraitis op uh, vocale Close Your Eyes. Heet het het nummertje natuurlijk. Die uh, big band die staat onder leiding van David de Gesoes. Uh, hij is erin geslaagd om die big band al meer dan een decennium in het leven te houden. Mede dankzij het feit dat het collectief een uh, vast podium heeft in die uh, beroemde Birdland Jazz Club. En ja, die big band sound van hem is een soort van mix van Count Basie en... Fat Jones, groovy stuff, denk ik. Alle songs van hun nieuwste album komen van de hand van de trombonist van deze big band. Mark Miller is die, heet uh, die. Uh, Vandaar de titel van het uh, album Storybook, The Music of Mark Miller van de Birdland Big Band. A special warm welcome as well to our overseas uh, listeners. In particular our fans from the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in again. Blijven we in Aziatische sfeer een beetje met Pieter Lin en het API Jazz Collective. them jazz. Voor de eerste Asian American Pacific Islands Jazz Collective. Een uh, multiculturele groep bestaande uit Aziatische Amerikanen en muzikanten met wortels in verschillende Pacifische uh, um, eilanden. Geleid door de trombonist Peter Lin. Uh, ook componist trouwens, uh, wiens roots in Taiwan liggen. En die Peter Lin heeft al gewerkt met uh, Ron Carter, George Cables. Uh, ook uh, Christian McBride, die je al eerder hoorde in dit programma. Dus het is een, een grote jongen. Zijn, uh, ja, hij brengt een fraaie draai geeft aan, uh, aan, aan, aan zijn songs... die een uh, Aziatische sfeer uh, uitademen... maar tegelijkertijd ook een jazzy touch hebben. En het vormt zo'n ode aan zowel het uh, Amerikaanse en Aziatische... Uh, de, de muzikale culturele erfgoed. Um, en het album heet Identity... van dus die Peter Lynn API Jazz Collective... Um, dat werd gevolgd door uh, een, een debuutalbum van Jimmy Ferracci, um, Amerikaanse uh, um, bariton-saxofonist. Um, sinds Charlie Parker experimenteerde uh, met het uh, saxgeluid begeleid door violen... is dit uh, concept nagevolgd door vele saxofonisten na hem. Een... Uh, Eerder uitzondingen meen ik had ik, um, had ik de Nederlandse saxofonist Tom van der Zaal die begeleid werd door een strijkorkest. En meestal gaat het dan om uh, alto of tenor saxofonisten, maar vandaag heb ik gekozen dus voor die jonge bariton Jimmy Ferracci uit Chicago die op zijn uh, debuutalbum vol met uh, originals ondersteund wordt door de Kaya String Quartet van het album. Hours Fly, Flowers Die, Backyard Bobcat, bobcat heet het nummertje. Geweldige uh, album, de, uh, de moeite waard om uh, op te zoeken. Kom ik bij iets van Nederlandse bodem. De veelzijdige uh, pianist Rembrandt Freeris, die doet de, ja, van allerlei dingen. Uh, zijn allerlaatste album en daarop schildert hij... Uh, ja, zijn subtiele interpretaties van songs uit The Great American Songbook... Uh, hij schildert een sfeer voor de stille uurtjes, de zogenaamde blue hours, ver weg van het lawaai en de beslommeringen van ons uh, dagelijks leven. Het is alsof het piano trio tegen middernacht uh, in levende lijven bij je uh, in de huiskamer staat. Rembrandt als trio met uh, Vincent Planje op drums, Jos Mart Martel op uh, bas, Rembrandt Verheer zelfs natuurlijk op uh, piano. Het nummertje Everything I Love from the Blue Hour sessions. Eriks Trio. Over Nederlandse jazz gesproken. Vanmiddag kan je weer genieten. Uh, tenminste als je een kaartje hebt weten te bemachtigen. Uh, van jazz in uh, Zandvoort. In een uh, nieuw unicum. Het Tijn Trommelen kwartet met Tijn Trommelen op uh, uh, gitaar. Hij zingt er ook bij. Uh, Harry Canters op piano. Edwin Corsilius' bas En uh, Frits Landesbergen op drums. Celebrating the Great American uh, Songbook. Dus ook een ode aan die fraaie uh, <coughs> songs. Uit dat Amerikaanse, de Amerikaanse jazz traditie. Uh, mochten er nog kaarten zijn, dan hoor ik dat uh, wellicht nu nog tijdens dit programma. En dan laat ik je dat weten. Maar kijk in ieder geval ook voor het volledige uh, programma voor het komende seizoen. Voor dit seizoen op jazzinzanvoort.nl uh, Over gitaristen gesproken, nou dan uh, ja, gaan we eerst maar naar deze luisteren. ZFM Jazz Top 2025 cover-up, an open party <laughs> Aïm is een Franse gitarist, componist en producer... die moeiteloos jazz met blues en wereldmuziek vermengt. Daarnaast is hij een groot fan van Jimi Hendrix. Hey Joe! Te vinden op plek 715 in onze roemruchte ZFM Jazz Top 2025 Cover-Up. De enige hipparade die tot stand komt... via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Het Blue Moods collectief, de jazzstoppers... die onder contract staan bij het Positone-label... gaan uh, vannacht en, vanochtend in de reprise bij mij bij ZFM Jazz... van hun uh, laatst al eerder gedraaide album... gewijd aan de muziek van de trompetist Freddie Hubbard. Het nummertje Crisis, een uh, woord dat je tegenwoordig... vrijwel dagelijks in het nieuws en de media tegenkomt. Uh, hevig aan inflatie, uh, onderhevig lijkt het wel... Blue Moods, bestaande uit Vince Sperazza op drums Boris Kosloff op bas, Diego Rivera, tenor sax, Artie Hara op piano. Uh, Force and Grace heette dat album eerder dit jaar uitgekomen. Crisis. Chegg. <laughs> naar de klanken van de Nederlandse Ian Cleaver. Uh, woonachtig in uh, New York, uh, ja, maakt wel furoren daar. Een geweldig album, uh, Yarn, heeft hij eerder dit jaar uitgebracht. Daar heb ik al een nummertje van uh, gedraaid. Een mix van uh, originals en standards en dit was uh, Out of the Night. Uh, dit nummer oorspronkelijk van uh, Joe Henderson. En op dat album Yarn herleven eigenlijk Blue Note tijden. Een uh, belangrijk berichtje. Ik kreeg net van Hans Rijnders door... dat door omstandigheden Tijn Tromden zelf niet kan komen. Hij wordt vervangen door Angela van Rijthoven. En Frits Landersberg uh, wordt vervangen door Mitchell Damen. Maar het is nog steeds een celebration of the American, Great American Songbook. Uh, Songboek uh, van, uh, vanmiddag om half drie in, uh, New, in Unicum. En er zijn nog een paar uh, tickets uh, uh, verkrijgbaar. Dus wees er snel bij. Ga naar jazzinzandvoort.nl om die kaartjes te reserveren. We uh, al tegen het einde van het uh, eerste uur. Het tweede uur gaan we natuurlijk verder. En ik zei het al nog eens. Ja, verkennen we een beetje de zijpaden. Zijstromingen van de jazz. Uh, nu gaan we eruit nog een keer met de Birdlight, Birdland. Birdland, Big Band. Talking Nonsense. devilish guy ridiculous fictional trifling smile your phony facture is falsified a family of shabby stupor by me and herin slick mumbo jumboing triple dribble fumbling you're a hopely hypocrite and a cadwell mystical dit is zfm